De blauwe zaden Professor Marcus heeft een van de blauwe zaden uitgebroed die met melden op zijn land gevonden heeft. Hij staat nu tegenover een blauwe man, de vertegenwoordiger van een levensvorm van 300 miljoen jaar geleden die het geheim kent van een op aarde onbekende energiebron. Melden zelf is, met zijn vriend Stevens en vrouw Vel, de cameraman Frank Costa en de piloot Fernandes in Brazilië. Ze zijn op weg om de misdadige plannen van de Duitse geleerde van Sommeren te vereidelen als hun vliegtuig wordt neergeschoten. Met en Stevens gaan samen per boot verder, maar voor ze bij de blauwe ruïnes zijn gekomen, doen zij een ontdekking. Je hier recht voor, moet het. Stel eens. Wat is het? Vliegtuig. Ja, ik hoor het ook. Zeker die straaljager van daarnet. Nee, nee, het is geen jager. Wat zal het nog zijn? Een burgervliegtuig? Zeker aan de aandacht van de heren ontsnapt. Hij komt hier rechtop aan. Blijkt wel of hij daalt. Ik kan hier in ieder geval nergens. Kan, je, kan jij de registratienummers lezen? Registratienummers. Ik zie niks. Jawel! Het is in ieder geval een Amerikaans vliegtuig. Ik zie het. De... Die kerel kan in ieder geval wel goed niks zeg. Dat zou betekenen dat van sommigen daar van alles aan het bekokst open is. En dat hij er haast achter zet ook. Anders zou hij zich zijn pakjes wel op, op een wat discretere manier laten thuis bezorgen. Ja, misschien is het alleen maar de normale ravitaillering. Een kist. Je ziet er niet duidelijk. Ja, daar geloof ik niks van. Zullen we het erop wagen en zien dat ding te pakken te krijgen als het neerkomt? Mm -hmm. Met alle mannen van de zon op de been zeker. Ik denk dat we ons voorlopig beter even gedekt kunnen houden. Ja. Misschien heb je gelijk met. Ik heb gelijk. Kijk maar. Kijk maar, daar komt hij. Zie, tussen die bomen daar. Kijk, zie, een hon, een honderd meter hier ongeveer vandaan. Kijk, Stevens. Kijk, bij ons. Wat doen we? Ik zou zeggen, wachten tot het donker is. En dan onze slag slaan. Ja, zou ik niet weten hoe. We hebben een goed wapen, met. Als dat maar wat uitrecht tegen die keiharde kunststof van die blauwe ruïnes. Hé, hey. wat is dat? Wat nou weer? De grond is hier ongewoond! Het. Ja, het ziet er net zo uit als daarnet toen we Rijter begraven hebben. Dit, dit is een graf met de blauwe zaden door Paul van Herk, bewerking Tom van Beek. Een graf van wie? Ja, hoor eens, ik ben geen helderziende. Maar eh, als je het graag wil weten. Eh... Gaan we? ja. Nou ja, waarom niet? We kunnen voorlopig toch niet van anders uitrichten. Zo. Gelukkig dat we het een schepje bij ons hebben. Ja, je kunt nooit te weinig bij je hebben, hè? Zo. Eén troost. Diep kan het nooit zijn. Het grondwater staat toch wel een paar decimeter onder de oppervlakte. Ik voel hier iets hards. Ja, ik heb hier ook wat. Zie je wel. Niet diep. Een kist. Een pixel van een kist. Een doodkist. Hm? Wacht even. Z zullen we zullen gauw genoeg weten. Ik heb deze kant vrij. Til eens op die deksel. Niet te geloven. Blauw. Helemaal blauw. Van top tot teen mogen we maar dan zeggen. Heb je dan zo'n blauwe man? Ik had me niet gerealiseerd dat hij er zo uit zou zien. Je hebt die rupsen toch gezien in de tijd? Die waren toch ook zo blauw? Overigens. Het is helemaal geen man. En geen vrouw ook. Geslachtloos, hm. ja. Hm. Zijn we dan wel zo netjes begraven? Dan zouden we toch wel een of ander kledingstuk kunnen aandrekken, die blauwe man. Misschien. Misschien Hoe is het wel de blauwe man. Hoe bedoel je? Zij zei toch dat er nog een blauwe man moest zijn? Als dat deze nou is, dat zal betekenen dat er toch iets misgegaan is. En dat de blauwe man van de gestorven is. Ja, waarom niet? Ja, weet je veel, kunnen ze niet tegen onze aardse bacteriën, ik noem maar wat. Of misschien heeft dan zommer hem van kant gemaakt. Nadat hij alle informatie gekregen had die hij moest hebben. Denk je? Nee, uh, daar zie ik hem niet voor. Nee, oh. uh, hij is anders niet zo goed voor. Ach, hij is er veel te slim voor. Moet je zien, dat hoofd... Mm -hmm. Dat is niet overdreven. Als de kwaliteit van die hersenen net zo groot is als de kwantiteit... dan maak je zoiets toch maar niet willen zijn wetens dood. Daar kan je nog heel veel en heel lang plezier van hebben. Ik wil er toch het bijna van weten. Eens kijken of er echt sporen te vergedat zijn. Zo. Aan de voorkant niet in ieder geval. Geen kogelwonder. De hals is gaaf. Geen snijwonden. Zegt niet zoveel natuurlijk. Er zijn duizenden manieren om je om Zee te brengen... die geen spoor achterlaten. Stevens, help ons omdraaien. Zo. Je vertrouwt het nog steeds niet, hè? Kun je weet waarmee je juist dit wezen, het vreemde organisme, naar de andere wereld kunt helpen. Wacht eens even. Het is helemaal niet naar de andere wereld. Het leeft. Wat is er dan? Voel je iets? Polslag, ademhaling, warmte? Nee. Nee. Ik zie iets. Hier van de tenen uit kleine witte haarwortels... ...dwars door het hout van de kist heen. En zo snel al. Het lichaam kan nog niet zo lang dood zijn. En er is nog geen spoor van ontbinding. En dat in dit klimaat. Vanuit de vingers ook. Witte wortels. Ik geloof dat we nu alle stadia van die blauwe wezens gezien hebben. Eerst de vrucht als van een plant. De blauwe zaden. Toen de rups. Het animale stadium die zich ontpopt heeft... ...tot iets wat lijkt op een mens... ...en als het, eh, het menselijk wezen dood is... ...krijgt het wortels... ...en wordt weer plant. De plant krijgt zaden enzovoort. Wat zal Marcus daarvan zeggen? Och, dat is van later zorg. Het gaat er nu om wat we uit deze vondst moeten concluderen. De, ja, kijk. Zeker weten doen we natuurlijk niets. Maar er zijn twee mogelijkheden. Dit is niet de blauwe mond van Verzommeren. Ik bedoel, hij heeft nog een andere. En dat betekent dat hij nog steeds gevaarlijk is? Ja, of het is wel de blauwe mond van Verzommeren, dat wil zeggen... Zijn blauwe man is dood. En in dat geval is Van Sommeren niet meer gevaren. Ja, dat dacht je maar. Dacht jij dat Van Sommeren het erbij zou laten zitten... als zijn blauwe man werkelijk gestorven was? Dacht je niet dat hij dan niet onmiddellijk... naar zijn zootgenoot zou gaan zoeken? Naar onze blauwe man? Natuurlijk! Ja, tuurlijk. Stom dat ik daar niet aan gedacht heb. Professor Marcus. Precies. Hij zal professor Marcus proberen te vinden. Voorlopig zit hij goed verstopt, heeft Frank maar verzekerd. Maar hij is al zo lang alleen en hij is zo wereldvreemd. Hij is bezeten van wat alles met de wetenschap van doen heeft. Maar van de wereld om zich heen heeft hij geen kaas gegeten. De eerste, de beste indringer, die hem een mooi papier laat zien. Kan hem met wellekeurig welke smoes mij krijgen. We moeten dus vechten op twee fronten. Zolang we niet weten hoe de vork precies in de stijl zit... ...moeten we in ieder geval op beide fronten op onze hoede zijn. Dat zou er dus toch op neerkomen dat we ons moeten verdelen. Ja. En dan lijkt het voorstel van Frank het beste. Laten wij hier blijven en laten Frank en Vel terug gaan naar Amerika. Ze moeten zo snel mogelijk bakken onder hun hoede nemen. Dat is inderdaad het beste. Roep ze op met laat ze vertrekken zodra Fernandez klaar is met zijn vliegtuig. We al bezig. Hallo Fernandez. Hallo Hallo Fernandes, hier melden. Over. Hallo Bert, hallo Bert, hier Vel. Zijn jullie geslaagd? Dat wil ik nou niet direct zeggen, maar we zijn in ieder geval wel tot de conclusie gekomen dat jij terug moet naar Amerika met Frank. Jullie moeten Marcus beschermen, het is dringend. Zorg dat er niets overkomt. Zit het er akelig leeg uit hier? Ach, waarom? De professor zal wel binnen zijn met Jack. Het hoef of zo. Hé, hm. hm. ja, die deur zit op slot. Zie je nou wel? We zijn te laat. Ah, stil dan maar. Misschien heeft hij juist uit veiligheidsoverwegingen de deur op slot gedaan. Hm? Even kijken, we zijn met wel. Oh, schrikker de Frank. We zijn misschien wel. Oh ja, ja, hier. Ah. Hallo? Niemand. Zie je wel, er is niemand. Ja, hier niet in ieder geval. Hoe lang zijn we weg geweest? Nou, in mijn gevoel een eeuwigheid. Maar ik in werkelijkheid maar drie dagen. Wat kan er gebeurd zijn? Oh god, wat kan er gebeurd ja, zijn? Ja, nou, daar komen we wel achter. Ja. Hier ook niet. De slaapkamers? Ja, nou, eens kijken. Nee, nee, niemand, niemand. Bed is om te slapen. Nee, ik hou het niet uit... Zou ze dan toch door Van sommigen zijn ontvoerd? Met als ze zo bang voor... Ja, er zijn anders nergens sporen van geweld te bekennen, hè? Ja, dat zou Van sommigen wel op een veel slimmere manier hebben aangepakt. Nou, ze zijn hier niet. Volgende vraag, waar zijn ze dan nou wel? Je hebt ze nog zo gezegd rustig hier om te blijven. Ja, nou eens op met dat jammeren. hè. Dan krijgen we ze niet meer terug. Laten we maar eens beginnen met te kijken in de kamer die die professor als laboratorium heeft ingericht. Ja, dat zijn ja. ze toch niet? Daar ben je toch zo'n neef al geweest? Ja, misschien vinden we daar wel een aanwijzing waar we moeten zoeken. Waar we ze dan wel kunnen vinden. Ik hè? ga bellen. Ja, wie wil je nou bellen, in godsnaam? Wie weet er nou dat we hier zitten? Henderson, natuurlijk. Oh, onze beschermengel van de politie. Nou ga jij me bellen, zodat je gerust kan stellen. Zeg. Dat is verdomd dat. Wat heb je Wat daar? O, oh, commissaris! Ik hm? er weer hier. Commissaris, professor Marcus is verdwenen. Is dat... hm? Wat? Nee. Nee, we zijn net teruggekomen. En... Drie dagen. Maar dit is een. Ik dat... nee, geen spoor, nee. Dat, dat is een, een, een atlas met een sterrenkaart opengeslagen. Commissaris, u. Ja, maar... En mijn u foto's erbij. De foto's van mijn dat films. Natuurlijk niet. Pronos, de tiende planeet. Ja, zeg, zeg Vel. Vel, begrijp jij hier iets van? Stel nou even, stel nou. En hier, ja. wat zijn dit aantekeningen? Wel aantekeningen dat over wel, Over maanstenen? Je je zijn ontzettend. Vel! Vel, stil hier! Nou even, ja, hier, hier, aantekeningen over maanstenen. Ja, wat is dit? Ja. Een, dit is een hele lijst. Een lijst van, ik, ja. van ontbrekende nummers in het periodiek systeem die der die elementen. Dus. En hier een hele stapel... Nee op analyse rapporten. Vel! Vel, ben je haast klaar? Vel, luister nou eens. Ja! Hier. Dank u, commissaris. Nee. Ik kan natuurlijk de u van commissaris. Nou. Hij weet van niets. Ja, had jij dan iets anders verwacht? Ja, had jij dan gedacht dat Marcus eerst Henderson zou opbellen voordat hij hem zou smeren? Of voordat hij ontvoerd werd? Nou, dat weet ik zo net nog niet. Kijk hier maar eens even. Ik geloof dat onze geleerde niet stilgezeten heeft. Misschien heeft hij weer iets ontdekt. Kijk eens, kan jij hier iets wijs? eens kijken. Ja. Juist als hij wat ontdekt heeft, hoe meer hij weet, hoe belangrijker hij wordt voor ons zomer. En wat is dit? Ja, dat zou ik nog graag van jou willen weten. Misschien heb jij iets meer verstand van dan ik, hè? Ja, ik ben ook maar een gewone arts. Ja, maar jij hebt gestudeerd. Maanstenen. Wat een belangstelling voor maanstenen opeens. Ja, maar dat was toch niet toen wij weggingen? Nee. Hij moet iets hebben uitgevonden. Of in ieder geval een bepaalde richting hebben ze te denken. Het ging natuurlijk over die katalysator. Zou die te vinden zijn op de maan? Zou Jack maanstenen kunnen gebruiken om de energieopwekking op gang te brengen? Ja, verdraait. Verdraaid, ja, hier staat het. Ja, als ik, als ik dat handschrift van die professor tenminste kan lezen... Oh, de ja. idioot, de krankzinnige idioot. Maar waarom? Om zoiets uit te vinden? Wonder dat die Jack er zelf niet op gekomen oh, is met zo'n kop. Dus wat de <laughs> met Matt had wel gelijk dat hij zei dat Marcus wereldvreemd is. Ja, wat zou je dan nou te schelden? Daar krijgen we Marcus en Jack heus niet mee terug, Hij hey, vertrekt. naar. Ik weet niet waar. En hij laat hier zijn aantekeningen open en blote... Maar dat zou dus betekenen dat hij vrijwillig is weggegaan. Dat hij doelbewust ergens heen is. Hij is er gek genoeg voor. Of het betekent juist dat hij gekidnapt is. Nee, nee, dan hadden die kidnappers die aantekeningen toch ook wel meegenomen. Kom nou. Ja, ja. God, ik wou dat ik de gedachtekracht had van Jack. Dan kon ik de professor oproepen. Daar zeg je zoiets. Als de professor het probleem van die katalysator heeft opgelost... dan weet Jack ook de oplossing... En als Jack die oplossing weet, dan dan weet die andere blauwe man ook de oplossing? Ja, ja als die andere blauwe man tenminste nog bestaat. Hoe komen we er nou achter of die andere blauwe man nog bestaat? Tja, we zullen toch naar binnen moeten, hoe dan ook... Als we Van Sommeren willen pakken... En dat willen we. Of die nou een blauwe man heeft of niet. Dan zullen we ons toch in het hol van de leeuw moeten wagen. Het is zo langzamerhand donker genoeg. Nou, zullen we gaan? Ja. Goed. Zeg, is het graf goed afgedekt? Mm. Het is niet nodig dat een van de mannen van Van Sommeren ontdekt dat er geknoeid is. Van Sommeren, Van Sommeren. Het wordt een obsessie zo langzamerhand. Het wordt tijd dat we reint maken. Zo. Lopper. Ik zie geen hand voor ogen is met ja, ik Pas maar op dat je niet de verkeerde neemt, anders gaat het hele bos eraan. Ah, dat zal dat wel op... meevallen. Het oh. stralingswapen is selectief, weet je nog wel. Oh. Huh? Alleen anorganische alle stoffen worden afgebroken. Ah, nou. En hoe? Ik zou overigens maar een beetje voorzichtig zijn met het licht. Oh. Oh. Als ze ons nu al vinden, is het te laat. Verse spoor? Ja. Ze zullen hier vanmiddag wel de hele omgeving hebben afgezocht naar die kist. Ik ben toch steeds nieuwsgierig wat daarin gezeten kan hebben. Kijk eens. Daar hangt hij. De parachute. Idioot. Waarom legt hij geen briefje neer waar hij naartoe is? Ja, hij had het over de universiteit, over zijn collega's. Misschien is hij daar belt. wel eens. Niemand nee, heeft ja. iets van hem gehoord. Nou, of hij is regelrecht naar Washington gestapt. met het Witte Huis weet je. We veel. Ik juist lang en breed over gehad. Hij was het met ons eens dat we niet één regering moesten bevoordelen. Ja, nou, dan weet ik het niet, hoor. Ja, dan weet ik het niet, dan weet ik het niet. Dat is ook makkelijk. We zijn hier nou juist. Ja, lieve Vel, ik ben moe. En ik ben cameraman. Wat heeft dat dan nog mee te maken? Nou, ik ben alleen geïnteresseerd in wat ik zie. En Marcus, die zie ik in geen velden of weet. Hangt er die muziek uit? Huh? Eh? Ah, laat hem maar even aanstaan, straks krijgen we het nieuws. Hé, eh, ja. Jij ja. verwacht zeker dat Marcus UPI heeft gebeld. Waar, waar, waar die naartoe is of wie hem gekidnapt heeft. Hoe nee, ik erover nadenk, hoe belachelijker ik het ga vinden. Hij kan haast niet vrijwillig ergens ingegaan zijn. Met Jack. Denk je eens in. Hoe moet hij reizen? Met <laughs> wie moet hij aankloppen? Met zo'n monster. <laughs> Koud? met een waterhoofd. Ja, en blauw als de lentelucht. <laughs> Hank, alsjeblieft. Oh, wacht nou even. Precies, dan heb je het, de nieuwsberichten. Ach ja, met je nieuwsberichten. Nou, ja, allemaal even. Acht uur, radio nieuwsdienst. Internationale topconferentie. In Washington is hedenmiddag middag de internationale topconferentie over de wereldenergieproblemen geopend door de president van de Verenigde Staten. Politieke leiders uit 47 landen en een aantal deskundigen zullen zich beraden op de toekomst. Omdat naar verwachting de natuurlijke hulpbronnen binnenkort zullen zijn uitgeput. ...wordt op deze conferentie de nadruk gelegd op alternatieve energiebronnen. Met grote belangstelling wordt uitgezien naar de lezing... ...die de internationaal vermaarde geleerde professor Marcus zal houden. Wat? Frank! Uit welke eerst kringen vernemen wij... ...dat hij de vergadering een evolutionaire manier van energiebinding zal voorleggen. Ja, Zie je nou wel. Die Marcus, die loopt niet in zeven sloten tegelijk. Godzijdank, hij zit op in Amerika. Ja, ze hebben hem kennelijk nog niet gekinderd. Een internationale conferentie. Wat een briljant idee. Op die manier kan hij alles vertellen wat hij weet, zonder dat iemand voorbeeld wordt. Als iedereen het geheim kent, is het geen geheim meer. Als het inderdaad zo makkelijk is als Jack zegt. Als je inderdaad kan niet schelen welke grondstof kan gebruiken. Dan breekt er een nieuw tijdperk aan voor de wereld. Dan kunnen we Ja, ja, ja, ja stil nou maar. We kunnen er beter heen gaan. Wat naar Washington? Ja. Waarom? Hij heeft die lezing nog niet gehouden. Hij is nog niet gekidnapt. Maar dat kan nu ieder ogenblik gebeuren. Nu iedereen weet waar ze hem zoeken moeten. Nee. En komt er komt nog wel eens wat meer kapers op de kust zijn dan alleen onze vriend van Zomaan. Denk je dat? Ja, dat denk ik ja. Ik heb jou al gezegd: die Marcus is een kind in sommige opzichten. Hij mag dan tot nu toe geluk gehad hebben. Maar... En er tenslotte er nog een persoon in Houston, Texas. Nee, nu bekend Hij is er vannacht ingebroken in de opslagplaatsen van de NASA. De dieven hebben zich om onduidelijke redenen meester gemaakt van een kist met maanstenen. Van de daders ontbreekt tot nu toe erg spoor. <tiedert>